Wij vragen nu aandacht voor een hoorspel door een Fins schrijver. Moord als tijdverdrijf. Een spel van Tauno Uli Ruzi. Nederlandse vertaling Guus Baas. De regie heeft Leon Povel. Moord als tijdverdrijf.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 Maar ik geloof dat u dat wel gedaan zou hebben als u een wapen had gehad. En als de omstandigheden gunstiger waren geweest. Geniaal hoor. Weet u zeker dat u mij niet kent? Ja, ik heb u nog nooit gezien. We hebben in dezelfde klas van de school voor reserveofficieren gezeten. Klas ja? 75. U was ingedeeld bij de infanterie, dokter Matila en ik bij de artillerie. Herkent u die pop niet die daar aan de muur hangt? De... De mascotte van de klas...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 Anders één keer. Juist. En onthoud goed, negen uur precies. En en de beloning? Die zit in een koffertje in een kluis in het station. Als alles goed gaat, stuur ik u morgen het sleuteltje postrestante op de naam Leo Vierta. Leo Vierta. Ik zal het opschrijven. Komt uit wel. Goed. Als mijn oom niet thuis is of als ze niet open doet, dan gaat het over. Ik krijg geen erfenis en nu geen beloning. Gelukkig is dat heel onwaarschijnlijk.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 als Loi Moe ongelijk heeft gekregen, dan kwam het alleen omdat het twee tegen één was. Ja, ja. De koele rechter en de domme ruziemakers. Maar aan welke kant stond jij? Aan niemands kant. Een schrijver moet onpartijdig zijn. Maar is het eigenlijk niet de beurt van Loi Moe? Om uh, voor een verrassing te zorgen. Mm -hmm. Ja. Wat denk je dat hij bedacht heeft? Van hem kun je alles verwachten. Het zou me niet verbazen.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 Oh, je bedoelt dat stompzinnige gesprek, hoe ver een verslaafde kan gaan om aan verdovende middelen te komen? Precies. Herinner jij je het uitgangspunt van onze discussie nog? Zeker. Mathila vertelde ons over een morfinist die gedreigd had hem te vermoorden. Een zekere ventone of zo? Ventola. Ventola. Hij zei dat hij Matila zou vermoorden omdat hij hem geen recept voor morfine wilde geven.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 Misschien. Ja, het enige goede bewijs zou geleverd kunnen worden... ...als je aan een verslaafde de kans gaf een moord te plegen. Nee? Dat verwondert me niets van jou. Wanneer ga je dat experiment uitvoeren? Vandaag. Hm. Interessant. Hoe laat? Eigenlijk is het experiment al in volle gang. Misschien is het al afgelopen...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 Drie keer. Meer niet. Dat, dat is niet mogelijk. Niet mogelijk. Ja. Waarom kijken jullie me zo aan? Het is onmogelijk hoor, jullie het is onmogelijk. Dat dacht ik al. Ik wist dat het zo zou aflopen. Maar ik heb je gewaarschuwd. Dat is een misschien is. Het, het, het, het kan niet. Er moet een vergissing in het spel zijn. Mijn, mijn oom kon onmogelijk thuis zijn. Dat de pistool kan niet afgegaan zijn. De telefoon is drie keer gegaan. Dat weet ik, maar...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 Ja, goed, gaat wel. Zeg, is mijn oom nog bij u? Wat, wat zegt ik? Nee, nee, niets. Hartelijk bedankt. Tot ziens. Wat zeiden ze? Hij is om half acht naar de stad gegaan. Dat dacht ik wel. Het is, het is ongelooflijk. Ik, ik begrijp niet waar, waarom hij terug is gegaan.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 Commissaris Tanner van de Recherche. Commissaris Tanner van de Recherche. Goedenavond. Is er... is er iets gebeurd? Met wie? Met mijn oom, professor Kakou. Volgens u moet hem dus iets overkomen zijn. Dat is uh, interessant. Gaat u zitten.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 Uh, ik, mijn naam is Hopala, uh, Miko Hopala. En u? Alastano. Beroep? Schrijver. ja, oh, juist. Zo ongetwijfeld ook een beroep. Uh, ik ben advocaat. U schijnt aardig te verdienen, niet, meneer Loimond? Wat bedoelt u? Nee, iets bijzonders. U hebt een mooie flat. Het is een huurkamer. Ah... Uh. <tus>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 Nederlandse vertaling Guus Baas. De personen waren: Loimu, leraar, Paul van der Lek, Alastalo, schrijver, Frans Somers, Hapala, advocaat, Hans Veerman, Mevrouw Bergman, hospita, Wische Bouwmeester, De commissaris, Peter Arians, Wentola, Paul Deen. De regie had Leon Povo.